De Europese Unie neemt maatregelen tegen politieke leiders in Oekraïne. De sancties treden nog deze week in werking. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen betogers... mogen niet naar EU-landen reizen. En ook worden de tegoeden in de EU van deze mensen bevroren. Een lijst met namen is nog niet opgesteld. Vandaag zijn in Kiev tientallen doden gevallen bij gevechten tussen de politie en anti-regeringsbetogers. Drie Europese ministers hebben in Kiev urenlang met president Janukovic overlegd. Ze hebben hem een stappenplan voorgesteld voor een politieke oplossing in het conflict. ProRail is nog de hele avond bezig met de reparatie van wissels op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Op een aantal trajecten in Zuid-Holland rijden de treinen daardoor met vertraging. De verwachting is dat vannacht weer volgens de dienstregeling wordt gereden. Gisteren bleek bij controlewerkzaamheden dat vier wissels niet voldeden aan de veiligheidseisen. Volgens de regels moeten de wissels onmiddellijk worden vervangen. In Amsterdam verdwijnen tot 2016 zeker 900 van de bijna 13.000 voltijdbanen. Amsterdam staat daarmee aan de vooravond van de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis. Wethouder van de Burg verwacht dat er weinig gedwongen ontslagen zullen vallen. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Vannacht wordt het even droog. Morgen overdag en zaterdag vallen er buien, mogelijk met hagel en onweer. Maar ook de zon schijnt van tijd tot tijd.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 Storm of doubt. Hold on tight, but don't ask why. The greens of sand brush our face. I'll hide the tears we cry when no one's looking. The desert. Oh, wow. Muziekliefhebbers van Halem zijn uh, verzameld, zie ik. Mijn voorstel is voor iedereen die zich nu in dit gebouw dan wel in deze zaal bevindt... ...onmiddellijk naar beneden komen en hier vooraan gaan staan. Want deze band verdient uw aandacht. Zeker weten, ik heb al wat opnames mogen bewonderen en die zijn zeer de moeite waard. Dus, dit gezegd hebbende, kunt u langzaam naar voren komen terwijl ik even een verhaaltje vertel... Allemaal natuurlijk welkom bij de vierde en laatste voorronde van de Rob Achter Awards, jaargang 2013-2014. Aan het eind van deze avond weten wij welke bands er allemaal in de finale gaan spelen. We hebben er natuurlijk al drie. Drie bands die sowieso doorgaan naar de finale van 21 maart. En daarnaast hebben we al drie publiekswinnaars. En vanavond hebben we sowieso een jurywinnaar. Die gaat door en aan het eind vanavond weer een publiekswinnaar. En uit de vier publiekswinnaars wordt er uiteindelijk nog één bandje gekozen die doorgaat. Wat een mooie, prachtige, zonovergrote avond hebben we toch. Wel ja, de eerste band van vanavond staat voor compacte songs onder de noemer Trip Pop. Lyrische popmuziek gedrenkt in een psychedelische saus vol surfgitaar samples en barokke dubgeluiden. Ze zijn sinds 2011 bezig en hebben al diverse releases op hun naam staan. Een jaar geleden kwam hun eerste album uit met de titel Bankers Corps. En het thema van het album is de actuele rijcultuur. cultuur. Ik zal even dat album laten zien aan u allen. Vanavond ook te koop voor slechts 5 euro. Tien nummers staan erop. Compacte trip-pop songs, zoals ze het zelf noemen. Um... Het tweede album is bijna klaar. Er wordt al gemixt en ze verwachten dat hij eind maart uitkomt. Hou dat in de gaten dus. Hier voor u staan ervaren muzici met een divers bandverleden. In deze combinatie vonkt de creativiteit als een straaljager. Ik zeg laat maar en Geef een applaus voor First E! Feel myself my Your golden eyes Hold me Before I fall And need to fly With the speed of light Your eyes just look Under your face Like a legacy Your name I need to know Your name A brief A brief Encounter With speed the light Without sense of time Turn To gray and green Like you never have seen To First E, dat is, die hebben ook even twee mensen hier naar mijn tafeltje toegestuurd. En dat zijn Ruurt en Rob. Ja, op het moment dat wij hier praten, dan is de loting al geweest. Wat hebben jullie voor getalletje getrokken? Wij hebben getalletje 1 getrokken. Ja. Dus jullie mogen gaan aftrappen, Rob. Number one. Ja. De First E, waar staat de naam van de band voor? Laat ik daar maar, want dat vind ik altijd wel leuk om even te vragen. Uh, ja, dat, dat heeft wel een geschiedenis. Ja. Maar het, uh, dat, uh, wij heten ooit, F Grijs Verleden, ja. First Edition. Ja. Maar uh, de, je hebt al een uh, Kenny Rogers en de First Edition ja. in Amerika. Dus uh, ja, dat was toch niet zo sterk. Uh, maar we hadden al redelijk wat naast bekendheid en om, om dan uh, een heel andere naam te verzinnen, dat vonden we niet zo sterk. Dus toen hebben we gezegd, nou dan doen we First I en dan kunnen uh, mensen zelf die I uh, invullen. Hè? Of uh, First uh, uh, Edition of First Erection of First. Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, nou, iets hè. Uh, dus zo, firstie, uh, betekenis. verder geen betekenis. Geen betekenis, maar goed, uh, ik heb wel eens meegemaakt hier met een uh, een of andere gouden zebra. Oh, eh, en uh, met, met nog iets, met, uh, met een gestreepte zebra. En daar kwamen een aantal kanidees ineens uh, in opstand uh, tegen. Dus oh. het uh, leek, leek me wel wijs om dat uh, even aan te passen. Uh, goed, maar wat, wat is de muziek wat jullie brengen Rob? Uh, wij noemen het zelf trip-pop. Trip-pop? Ja, trip-pop. Dat is eigenlijk gewoon popmuziek standaard popmuziek ja. Met een uh, trippy uh, karakter, een beetje mysterieus, soms een beetje angstig, ook opgewekt. Een trippy, een uh, beetje. hoe uh, zou je dat kunnen zeggen? Ja, een beetje. Uh, uh, psych psychedelisch. psychedelisch. Ja. psychedelisch. Ja. Uh, ook nog iets uh, van, want dan kijk ik ook jou aan, dan moet ik toch ook meteen denken: Pink Floyd? Nou, eerder Portishead. Head? Po Ken je Head? Ja. Bristol, de Bristol Sound. Ja. Compacte nummers met een, uh, een uh, mysterieuze randje. Uh, grote invloed ook, uh, toch wel een beetje geweest. Ja, dat is een van de invloeden. Daarnaast ook uh, Beach Boys. En ook uh, de muziek van nu, Foo Fighters. Een beetje van alles door elkaar. Maar melodieuze, compacte popsongs zijn de kop en de staart. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk zo uh, bij, die, uh, bij die rock park daar terechtgekomen? Uh, want ja, een echte jonge band, als ik naar jullie kijk. Uh, als je echt een jonge bent, zijn jullie niet, uh, niet echt? Nou, we zijn een van ouders in Chili Peppers of Nick Cave. Ja. Dus ja, leeftijd maakt niet zoveel uit. We, zijn, uh, we hebben allemaal tubentervaring in, in andere bandjes. Nee. Toch weer besloten om uh, eigen muziek te gaan maken. En dat ja, bevalt zo goed. En dan probeer je aan de bak te komen. Als oudere jongeren, zouden we ja, zeggen. Ja, ja, ja. Nou, vandaar dus Rob Octa Award en allerlei prijsjes in Nederland her en der. Waar we voor inschrijven om ons voor een ander publiek te uh, maken. Te laten zien. Is dat, uh, doe jij ook wel een beetje aan nummers meeschrijven of, uh, of alleen maar meedenken? Nee, nou, ik, ik, ik schrijf over het algemeen de, de teksten. Ik ben de zanger van het gebeuren en uh, ja, de jongens die zijn vooral van de, van de muziek. En uh, nou, als, dan, als er dan een nummer staat en uh, alles is ingevuld, ja, dan ga ik met de teksten en de zanglijnen aan de gang. En dat komt uiteindelijk weer bij elkaar en dan, dan passen we dat een beetje aan, een beetje zus en een beetje zo. En, uh, maar, uh, uh, het, is wel, het zijn wel echt uh, uh, dingen die met z'n vier uh, uiteindelijk een soort eindresultaat moeten worden. Ja, want, want Rob zei al, hè, het, het leuke is nu muziek zelf maken. Ja, dat is het ook. Ja, ja. Zit daar ook de uitdaging in? De uitdaging zit in, uh, gewoon in de muziek maken. Ja. Ja, ik denk dat we het, het met elkaar muziek maken. en het vastleggen ook, want uh, we, we zitten in de studio momenteel om een, uh, voor een, uh, op ons tweede CD. En uh, ja, het, ja, dat is wel de uitdaging om dan uh, het met elkaar zo goed mogelijk te maken. En als, dan, als wij het zelf heel goed vinden, dat is al één, en als anderen het dan nog goed vinden, ja, dat zou dan mooi zijn. Maar het is in eerste instantie wel dat we zeggen van ja, het is gewoon heel leuk om muziek te maken. Weet je? En als oude rockers zeg ik dan van ja, dat zou het bandje zou ik moeten doen, hè? vooral gewoon omdat het leuk is om te doen. Vanuit het hart. Ook oudere muzikanten zouden dat kunnen of moeten doen eigenlijk. Het geeft zo'n enorme kick als je, je eigen muziek maakt en uh, die nummers zelf in elkaar zet, met je ervaring uit, uh, uit het verleden. Ja. En ja, we willen natuurlijk zo, goed, zo mooi mogelijk nummers maken ja. en bij een publiek scoren natuurlijk daarmee. Maar in de eerste instantie is het vooral het bezig zijn met, uh, ja, met de composities. Dat, juist, juist ja. gewoon met, met de studio en, en, en dat is het eigenlijk. Uh, nu, nu, in zo'n poptempeltje, uh, op Tempel moet ik eigenlijk gewoon zeggen, in patronaat, heb je daar wel eens eerder gestaan? Ja, we hebben er een paar jaar geleden ook uh, gestaan. Uh, twee, twee, twee jaar geleden was dat, ja. Op ja. ja. de dezelfde, dezelfde setting als nu, zeg maar. Ja, alleen toen, het, ik denk dat het grote verschil is dat we toen net een paar weken bezig waren. En uh, weer met eigen nummers. En uh, ja, nu zijn we bijna twee CD's verder. En heel wat optredens verder. In dus, het uh, ja. Ja, is het heel anders geworden. Het is nu, weet je, nu heel duidelijk wat we willen. We ja. hebben een heel duidelijke visie over muziek die we zelf willen maken. Het is nu een keuze bepaald eigenlijk? Ja. Nou ja, ik denk dat we uh, vorig, uh, toen we net begonnen. Uh, ja, eigenlijk heeft de, de band heeft een historie uit uh, de jaren tachtig. Toen we nog jong en uh, onbezonnen waren. Maar toen was het heel erg wat toen uh, uh, bekend en beroemd was. Hè? De, dus heel erg uh, een beetje de new wave sound. Nou, dat, dat hebben we toen weer, uh, weer opgepakt. Zelfs van, nou ja, het leuk om dat weer te gaan doen. Wat oude nummers. Als uitgangspunt dat opgepakt. Ja, en nu zijn we twee jaar verder. En ja, dat hele... Echt een new wave, dat zit er niet meer in. Het is echt eh, uh, een compleet andere band. Ja, ja. Nog even afsluiten, de band. Waar kunnen ze ze vinden op het web? Uh, via ongekend talent. Gewoon ongekend talent, First E. staat staat een volledig profiel. Ook uh, op Spotify staat onze eerste album, onze single. Die een hit is geweest in de indie chart afgelopen december. Zoals een jaarlijst uh, voorgekomen. En verder op uh, Facebook, First E. Onze eigen website is in ontwikkeling. Maar op Ongekend Talent vind je alles wat nodig is. Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan, dank je wel. Dank je wel. Ja, vandaar, vandaar, vandaar nou die roze overhemden. Vandaag zijn de Olympische Spelen begonnen. In een land waar ze het niet zo heel nauw nemen met de mensenrechten en met onze homoseksuele medemensen. Dank u wel. Dank u wel. We hebben First Fijne avond. De kop is eraf. Dames en heren. Jongens en meisjes. De eerste band van vanavond verdient een groter applaus dan u zojuist hebt gegeven. Dit is First E. Juist. Nu zijn we weer een beetje in de stemming met z'n allen. En wat mij betreft kan deze band onmiddellijk genomineerd worden voor de best geklede band van vanavond. Maar ja, we krijgen natuurlijk nog vijf bands te horen. Het doet me deugd om te zien dat de zaal voller en voller loopt. Natuurlijk, al was het alleen al omdat er natuurlijk een band uit Haarlem weer op het podium staat nu. Vier jonge heren. Ik heb een hele korte biografie van deze mannen gekregen, dus we houden het ook even kort bij de aankondiging. Des te langer kunnen zij ook muziek voor u maken en daar bent u immers voor gekomen. Ze brengen u een vrolijke en ontspannen sfeer met hun mix van jazz, funk, indie en bossa nova. Jongens en meisjes, dames en heren, geef een applaus voor Les Aventures! Goedenavond. Ah oh, wat lekker jongens, je zit er wel helemaal lekker in. We gaan er meteen lekker in springen met ons eerste nummer. Dat is voor onze trouwe fans misschien wel een bekende. Het eerste nummer Dat heet Ritalin Blues. Dank je wel. Geef even een applausje voor Lucas van Evert Gitaar. Een even andere band die ook meedoet vanavond is Les Aventures. Ik moet het heel netjes zeggen van Pepijn. En, uh, de, de, ja, de naam van de band is toch heel bijzonder. Het is een, Frans naal, een Franstalige band. Ja, Franse taal. Een Franse talige naam, ja. Ja. Dat, uh, ja. Daar zijn we op gekomen omdat we hadden eerst een andere naam mm hadden. -hmm. maar het hadden we ook een andere bassist. En, ja, die vond het eigenlijk een beetje lullig dat we doorging onder zijn, de naam die uh, hij had bedacht. Mm -hmm. Dus we zaten een beetje te, te, ja, te kutten met allemaal namen. <laughs> en Frans heeft toch eigenlijk, ja, ze een hele mooie ring to it. En uh, ja, omdat de gitarist Frans dus had hij gewoon allemaal dingen achter elkaar gezet met uh, dit slaat wel op ons. Ja. En uh, ja, les van duur vonden we een mooie. Uh, Mooie klinken, heeft ook een mooie afkorting, LED. En dan noemen we onze volgers allemaal LED lampjes. Dus ja, dat uh, ja, ja, ja. past er goed bij, dus uh, zo is dat een beetje gekomen. Ja. Uh, waar staat dat eigenlijk voor als uh, de mensen die thuis uh, zitten te luisteren? Les dan van duur, waar staat dat voor? Ik weet dat het de kinderen... Het staat, uh, het staat eigenlijk voor de losgeslagen kinderen of de losgeslagen jeugd, zoiets. Ja. Iets ja. in die trant. Uh, zijn jullie dat zelf ook? Uh, ja, een beetje wel. <laughs> Ze zijn allemaal nog redelijk jong en uh, redelijk wild. Dus dat uh, past op zich wel goed bij ons, ja. Is dat ook nog uh, terug te merken op het uh, podium en uh, in de stijl van, van wat, jullie, uh, wat jullie doen op het podium? Nou, we hopen wel dat we, uh, dat we wat uh, krachten uh, erachter kunnen zetten. Maar echt wild zou ik ons niet noemen. We zijn uh, zomaar wel qua karakter, maar qua muziek zijn we wel wat, wat strakker. En niet heel erg losgeslagen, dus uh, dat valt allemaal mee. Maar het is wel heel erg terug te slaan op ons, dat, uh, dat dan wel. Oké, okay. uh, uh, nog even uh, vier man, hè? had je het over. Uh, ja, hebben jullie al wat, uh, wat wapenfeiten al achter de rug? Uh, nou ja, we, hebben, we zijn uh, al een tijdje bij elkaar. En nu wat in een andere setting. dus Omdat we de bassisten dus, uh, hebben veranderd. Uh, okay. Zijn we nu wel een beetje bezig met opnieuw opbouwen. Mm -hmm. Maar we hebben ja, nog niet echt iets gewonnen ooit. Maar we hebben wel uh, bij uh, Chill at the Castle gestaan. In de riunine van Brederode. En uh, met Hit vorig jaar nog meegedaan. Ja. Maar we zijn echt nog heel erg bezig met uh, de ontwikkelingsfase. Dus echt heel veel wapenfeiten. Dat hebben we nog niet, uh, nog niet kunnen opbouwen. Nou hebben jullie natuurlijk ook iemand achter jullie. Die uh, toch wel bezig is om het een en ander te regelen. Uh, heb ik al gezien. Uh, het is een bezige baas. Ja, Matteo is... Uh... Ja, er is een goeie, hele goede vriend van me. die heeft uh, ja, een bedrijfje opgezet. En die zei eigenlijk van ja, daar wil ik jullie heel graag bij hebben. En ja, het is een heel, heel ontzettend enthousiaste jongen natuurlijk. Dus dat wil ik heel graag achter je hebben. Want uh, niemand, niemand promoot je zo goed als uh, Matteo eigenlijk. Dat uh, is wel fijn. Ja. Uh, hebben jullie ook nog andere mensen die bijvoorbeeld uh, een beetje reflectie uh, geven van het werk wat jullie maken? Uh, nou ja, we hebben... Sowieso uh, we, we, de, waar we repeteren, dat is in een kelder naast mijn huis. Dus mijn uh, vader die kan alles heel goed horen. <laughs> maar voor de rest hebben we, ja, we hebben, uh, wel als we optreden, hebben we natuurlijk uh, reflectie van onze fans. Maar we hebben niet echt iets met iemand met wie we alles uh, doornemen. Dat bepalen we eigenlijk aan mezelf, wat we neer willen zetten. Nou is deze avond de vierde voorronde, hè, uh, in, Want ja, je, je loopt dan uh, zo even door het gebouw van een heilig uh, poptempel hier in halen. Ja, het nou ja, patronaat, dat ken ik wel. Ik heb vorig jaar met Rob Akta nog uh, achtergrondmuziek uh, gedaan voor uh, Baptist. Ja. Dus uh, ja, het, het, het gebouw ken ik wel. Maar het geeft toch wel zeker spanning als je doorheen loopt weten dat jij degene bent die daar, uh, die daar ook moet gaan treden. En uh, ja, het is eigenlijk allemaal wel een hele, hele vette ervaring ook. Zeker met uh, alles wat erbij komt kijken en zo. Ja, want Lucas maakt ook deel uit hè, van de band. Ja, Lucas maakt ook deel uit van de band. Dat is uh, volgens mij zo ongeveer al resident in Patronaat. Nee. Dus uh, ja, ja. Die, die is hier natuurlijk al heel vaak geweest. Kind aan huis. Ja, precies. <lacht> nou, die, is, die zit dus ook bij Baptist. Uh, dus die heeft vorig jaar nog gewonnen met Baptist. En ja, die doet... Uh, die staat, die, Volgens mij heeft hij al zo vaak op dit podium gestaan... dat hij niet eens meer de rondleiding nodig had. Volgens mij ook niet. Nee, <lacht> dus dat, dat, dat scheelt wel dat je iemand hebt die... Uh, die wat, uh, hij brengt in een zekere mate wel rust daardoor in dat hij dan wat uh, ervarender is. Maar uh, het, jullie muziek is natuurlijk niet te vergelijken met Baptist. Nee, zeker niet. Uh, Baptist is natuurlijk ja, ontzettend goed. Maar wat, wat zei ik met computers? Dat kan je natuurlijk uh, bijna onmogelijk op een gitaar doen. Ja. En uh, ja we, we proberen zelf meer een soort uh, jazzy vibe neer te zetten. dan echt uh, hele elektronische. Wat, wat Baptist toch wel doet. Dus in dat opzicht verschillen we heel veel. En ja, Lucas die. Speelt zelfs met uh, Baptus speelt hij eigenlijk heel erg Jesse op de sax. Dus uh, wat, wat hij speelt, daar zit er eigenlijk heel weinig uh, verandering in. Gewoon de muziek omheen is heel erg anders. Dat, uh... Dan, als afsluitende vraag, waar kunnen ze jullie vinden? Waar ze ons kunnen vinden? Ja, ze kunnen ons vinden op Facebook, eventueel, uh, onder Lessen van Duur. En ja, verder hebben we nog niet echt iets, we hebben nog geen site, daar gaan we wel uh, over nadenken om die uh, te maken. Maar we zijn allemaal uh, zelf ontzettend blij als we onze computer überhaupt aankrijgen. De sites en dat soort dingen, dat zijn nog niet het grootste ding. Maar uh, Facebook hebben we een pagina en op YouTube hebben we een pagina en op Soundcloud. Dus ah, vindt... Ja, op Soundcloud staat ons WP'tje dus nog en uh, dus daar kan iedereen eens op vinden. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Dank jullie wel. Jullie waren echt, echt fantastisch. Wij zijn lessen van duur. Lessen van duur. Ja weer de derde band van vanavond. En ik heb het uh, bij aanvang al gezegd, maar toen waren er misschien twintig mensen binnen. Het wordt een zeer gevarieerde avond wat betreft, betreft muzikale stijlen. U krijgt echt werkelijk van alles voor uw kiezer, hooggeëerd publiek, ware muziekliefhebbers. Vandaag, op dit tijdstip, weer wat anders nu dus. Um, en het doet ons deugd, he, de organisatie van de Rob -Words, om te zien dat u toch met zoveel bent gekomen, al was het... Pokken weer vandaag, dat kan nu niet ontgaan zijn. Maar al ligt er een pak sneeuw van meters hoog, dat maakt de vier herren van deze volgende band geen ene mooi uit. Want met hun zelfgeschreven met reggae en ska door nummers is het altijd zomer. Het wordt dus even 20 minuten zomer hier in Patronaat. Relaxen op reggae en skenken op ska, maar ook voor een rustige ballade zijn deze jongens in. Dit wordt zeer dansbaar, want ze weten er altijd een feestje van te maken. Geef een applaus voor Starfish. Goedenavond, patroon uit. Hebben we er een beetje zin in? Wij wel. zitten is Starfish. En dat zijn Kjeld, Peter, Mats en Thomas. Dat zijn de vier heren die uh, deze band uh, gaan vormen. Uh, heren, want uh, jullie hebben nu even een kijkje kunnen nemen. Ik begin even met jou uh, Kjeld. Uh, jullie hebben een kijkje kunnen nemen in dit uh, heilige gebouw. Uh, wat, uh, wat zijn je indrukken? Nou ja, het is, uh, het is mijn eerste keer dat ik hier ben. En uh, nee, ik vind het sowieso wel heel erg leuk. De ruimte is ook uh, mooi formaat. En uh, ja, ik vind uh, ik heb er gewoon erg veel zin in. Ik vind het echt leuk. Peter, wat is het voor een band? Een band? Oh, een, uh, rock, ska, reggae. Van, eigenlijk van alles. Huh? Punk, allemaal een beetje de mix ervan en lekker feesten. Een een beetje, dus, uh, van alles. Ja, hebben jullie een buslading meegenomen voor vanavond? Nee, dat viel wel mee. We, we hoeven onze gitaar natuurlijk mee te nemen. En uh, nou, wat speciale dingen als een synthesizer die Thomas dan gebruikt. Ja. En uh, voor de rest een paar eigen spulletjes, maar dat was natuurlijk een beetje de een, uh, light version vandaag. Ja, vind ik wel. Normaal moeten we vrij veel meenemen en dan viel het nu wel mee. Light versie? Als ik, als ik je buurman hoor, Thomas Mats, die zegt van nou, we zijn volgens mij veel zwaarder. Ja, dit is misschien wel nu de light versie, maar dat betekent niet dat we vanavond minder hard gaan. Normaal hebben we ook nog wat uh, typische reggae instrumentjes erbij, nog wat percussiedingetjes. dingetjes. Dat uh, is voor de echte reggae en ska sound, maar dat uh, doen we vanavond niet, dat is uh, niet nodig. Maar uh, we gaan even goed gaan gewoon uh, hard knallen. Ja. Uh, hebben jullie al uh, eerder ergens aan meegedaan? Uh, of is dit de eerste echte uh, test in een wedstrijd? Uh, we hebben al uh, eerder meegedaan in de IJmol Popprijs. En uh, nou, ja, die hebben we uiteindelijk ook gewonnen. En uh, dan, toen mochten we Beekstein Pop openen. Nou, dat was echt een geweldige ervaring. Echt heel leuk. Dus... Grote podium? Ja, ja. Groot veld. Ja. Al buiten natuurlijk. Dus uh, ja, groot veld. Lekker veel mensen. Festival ideeën. Is dat ook iets waar je in de toekomst nog een beetje van droomt, Een soort van festivalband worden? Bij de wat grotere festivals? Ja, we kregen al van in een uh, popprijs wat we wel als een compliment uh, zagen. Van, jullie zijn toch echt wel een soort festivalband. Ja. Met de ska en een beetje, we hebben wat tempowisselingen. Dus het lokt altijd wel uit tot een beetje uh, bewegen. Ja. Dus uh, als festivalbandje omschreven worden, dat is zeker wel een compliment voor ons. Want dat zijn we toch wel een beetje met de ska en de reggae en de zomerse invloeden. Dus festivals zijn zeker wat we graag willen doen. Ja. Uh, dat zijn dan een aantal wapenfeiten. Uh, zijn jullie ook bezig met materiaal? Ja, Jazeker, vandaag brengen we ook onze EP uit. Ja. Er staan twee eigen nummertjes op en dan nog wat uh, remixjes. Ja. Dus uh, mijn eigen materiaal ja, gaat echt heerlijk. We hebben van de week hebben in twee dagen een nieuw nummer geleerd. Die gaan we vanavond ook spelen. Want Mats die komt net terug uit Costa Rica. heeft hij drie maanden gezeten. Dus uh, ja, wel gaaf. Veel eigen werk ook, steeds meer nieuw gaan we maken. Uh, maakt hij de, de nummers of uh, maak je jullie? Uh, wie, wie, wie doet dat uh, precies? Ja, we maken eigenlijk... Uh, hij, de zanger dan, Mats, die uh, schrijft teksten en dan komt hij ergens mee. En dan uh, zegt hij van ja, dit heb ik en dan gaan we, met gaan we het met z'n allen spelen en dan eigenlijk komt er ja, iets heel anders vaak uit. Veel leuker. Maar hij komt dan met het ideetje en dan werken we het met z'n allen uit. Dus er wordt wel goed nagedacht over de muzikale vorm. Ja, ja, ja, dat heb ik altijd wel al wat vastomlijnde ideeën. Maar het zijn toch vaak een beetje halffabrikaten waar ik dan mee kom. Waar we uiteindelijk dan echt met een nummer mee komen. Als we dan met band dat een keer hebben gespeeld. En dan heeft iemand een idee van nou, het zou iets leuker zijn voor de overgang om het zo te doen. Zeker ook afgelopen keer. Het is trouwens een Spaans nummer. Omdat ik dus daar een nieuwe taal heb geleerd. Dat we gaan iets anders proberen. En het is toch weer een klein beetje veranderd, omdat misschien iemand iets uh, doet wat ik zei, hé, hey, dat had ik eigenlijk liever niet gewild, maar hé, hey, dat klinkt eigenlijk veel gaver, of dat had ik niet bedacht. En dan wordt het vaak wel een stuk anders, en dat is wel heel gaaf. Oké, okay, jongens. Uh, nog even voor uh, mensen thuis. Wie uh, en waar kunnen jullie vinden? Gaat er van jou vragen, vraag uh, Nou ja, we, we zijn te vinden op uh, Facebook. Ik weet het eigenlijk niet. Dan moet je, denk bij Max en Thomas, die weten er meer van. Die we gaan dan ga ik gewoon even door met, ja. met, met, met hun. Ja, je kunt ons vinden op Facebook, facebook.com starfishofficial. En uh, ja, we zijn ook op Soundcloud te vinden, Twitter, volg ons. Gewoon leuk opzoeken, YouTube, dan kun je van alles vinden. Maar vanaf de Facebook, facebook.com starfishofficial, kun je eigenlijk naar alles toe. Goed, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Alsjeblieft. Dank je. Zo, dat was Feestje wel. We doen even één rustig nummer. Dit nummer heet Star, uh, Red Race. And we hate the starfish. Feel the warmth I start to around. Bright sunlight is shining through the leaves. And it crawls over my body, through my sleeves. And my train goes further along the beach. And reflections of emotions, but it's too far. If I wanted to catch them, I have to swim for so long. And I will get tired. For the shade, just keep in mind that after all, will fade. And I will be seen of the memories I lost, all friends I once loved, but he left behind in the dust. And I got my emotions about what we are living for, all friends I once loved. But well, they might be at the same door We're in these red race, we all don't know Maybe your daddy will tell ya They'll be gone the same door to the well. or being forced out of the building at fairly high levels.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 Het voordeel van dit soort uitzending is dat je zo weinig uh, te doen hebt. Dit was het eerste uur van uh, de Rob Agda Award uh, van de vierde voorronde. Straks uh, het tweede gedeelte. Tweede uur met uh, het tweede gedeelte dus. Dit was Trip to the Over en Beat Juliet tot straks na negen uur. Via de kabel op 104.5